5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journal. Het lijkt erop dat de renovatie van de Tweede Kamer een jaar wordt uitgesteld. De verbouwing zou volgend jaar zomer moeten starten. Maar staatssecretaris Knop schrijft in een brief aan de Kamer dat er nogal wat risico's zijn. Zo moeten er na de renovatie meer werkplekken komen dan eerder was gedacht. De ICT-beveiliging moet beter en er is onzekerheid door de stikstofproblematiek. Knops wil over een paar dagen laten weten of de verbouwing een jaar wordt uitgesteld. In Duitsland is een man in een gestolen vrachtwagen ingereden op stilstaande auto's bij een verkeerslicht. Daarbij raakten 16 mensen gewond, van wie één ernstig. Het gebeurde in Limburg aan der Laan in de deelstaat Hessen. Het is onduidelijk of de chauffeur het met opzet deed of per ongeluk. Hij is gearresteerd. De man zou de vrachtwagen kort daarvoor hebben gestolen door de eigenaar uit de wagen te trekken. Getuigen zeggen in een lokale krant dat de chauffeur meerdere keren alariep, riep, maar de Duitse politie vraagt voorzichtig te zijn met speculaties. Bij de Europese Unie blijft 300 miljard euro op de plank liggen. Het geld blijft over omdat lidstaten niet de juiste projecten indienen of hun uitgaven niet kunnen onderbouwen. Dat staat in het jaarlijkse rapport van de Europese Rekenkamer. Met name Italië, Spanje en Polen hebben moeite om hun subsidiemogelijkheden te benutten.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 to Ja. zijn volledig van de kaart op een strand in Curaçao We genieten van de zon en de wiet rook in mijn long Alright now, ik zie een vallende ster en ik wens dat je me morgen nog herkent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 We in het paradijs, zolang we samen zijn.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 Een ster en ik wens dat je me morgen nog herkent Sterren ik wens dat je me morgen nog herkent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 Put me down I'm gonna send the blood Gonna drown them mind. I am brave I am bruised I am who I'm meant to be This is me Look out cause here I come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 Weet ah, ah. stille mensen aan de tafel, het is geen gezicht Ik kan die route nu belopen met m'n ogen gedicht Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het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 Op een blok verdriet, conflicten zijn normaal. Maar dus de poeders niet verstikken. Mijn tranen vallen niet. Dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang, we hier al, al een tijdje. En we, we moeten doen is voeden langs. Ik spijt me, het duurt te lang. Wow, het duurt te lang. We staan stil. Het duurt te lang, het duurt te lang. Het ritme van ZFM.